Kredietbeoordelaar Standard Poor's verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk. Het Franse persbureau AFP heeft dat gehoord van een bron dicht bij de Franse regering. Er zouden nog meer euro-landen een lagere kredietstatus krijgen. Maar welke dat zijn, is onduidelijk. Nederland, Duitsland, België en Luxemburg blijven volgens de bron in Parijs buiten schot. Het weer, vanavond eerst enkele opklaringen, later ook bewolking. Morgen droog, met weinig ruimte voor zon. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, Verkeersinformatie: verkeersinformatie Er staan nog files op de Ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersoort. voor knopend Amstel. Vijf kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda voor Moordrecht. Vijf kilometer file na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer open. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bafel en Goorle Vier kilometer. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij.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 Wim Brands. Ja, welkom. En ik uh, praat niet zoals in het voorgaande uur werd aangekondigd met Ramon Gieling. Met hem praat ik aanstaande zondagochtend op televisie. Nu praat ik, en dat is minstens zo belangrijk: nu praat ik met Gabriel van der Brink cultuursocioloog. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg... en hij is lector aan de Politieacademie. En hij heeft een heel belangrijk onderzoek uitgevoerd. De lage landen en het hogere. Over eigentijdsidealisme. Het is een afrekening met het cynisme in Nederland. Welkom, Gabriel van der Brink. Laat eens beginnen even. Nou ja, dat kan met, jou, uh, met jouw boek. Met het nieuws dat net voorbij kwam... Uh, in Zeeland is een aantal pesters van school verwijderd. Is dat een, uh, een, een voorbeeld van uh, het, het toenemende, uh, de toenemende verloedering in dit land? Nou, uh, oppervlakkig zou je zeggen van ja, maar ik denk van niet. Ik denk dat het een teken is van een langzame toenemende beschaving. En daar bedoel ik mee... Dat uh, pestgedrag, uh, ik, als ik even terugdenk aan mijn eigen jeugd... op het Brabantse platteland in de jaren 50... daar werd elke dag naar kinderen gepest en daar keek niemand naar om. We zijn nu één generatie verder en het is een uh, steendus aanstoot geworden. Mensen accepteren het niet en willen dat er iets aan gedaan wordt. Is niet slecht. Maar die ouders die zijn boos geworden. Want die hebben gezegd, ja, onze kinderen, de pesters van school, dat kan niet. Wat wil dat zeggen? Dat is dat wil zeggen voordeling? dat... Nee, dat is geen verloedering. Dat is domheid. Of dat is een soort van beperktheid. Dat die ouders dus uh, om hun kinderen gaan staan... En, en niet willen zien dat in een ruimere zin... voor de samenleving als geheel... dat dat soort gedrag uh, toch moet worden aangepakt. En als je dat niet wil zien, dan, uh, dan heb je niet begrepen... wat er aan de hand is in Nederland. Gabriel van der Brink, ik zei het al. Hij is de onderzoeker die dat team van onderzoekers uh, leidde... dat heeft gemaakt. De lage landen en... Het hogere. De gast vanavond in Brands met Boeken en mailen kan ook naar brandsmetboeken.nl. We beginnen toch even weer bij die uh, verloedering en dat toenemende egoïsme. Want dat is het idee. Nederland is in de greep van toenemend egoïsme en verloedering. Is dat, dat zo? Dat is uh, het overheersende gevoel, ja. Uh, dat uh, zie je op de krantenpagina's, op de televisie. En dat komt ook uit enquêtes. Als het SCP vraagt aan de Nederlanders... Uh, wat is uw eerste zorg? Dan staat al een reeks van jaren bovenaan... omgangsvormen, verloedering van het uh, gedrag... in het openbare leven. Dus we, kunnen, we moeten gewoon uh, eerlijk zijn. Dat is een zorg die de meeste Nederlanders gewoon hebben. En het is ook een zorg die wel begrijpelijk is. Want uh, ik heb als lector aan de politieacademie bijvoorbeeld... heel wat onderzoek gedaan in probleemwijken. En daar gaat wel heel veel mis in Nederland. Dus dat gaan we niet ontkennen. Welke probleemwijken hebben we het dan over? Nou, ik heb onderzoek gedaan naar probleemwijken in Enschede... in Eindhoven, in Rotterdam, in Amsterdam. Dus gewoon de, de, de wijken van Vogelaar. En wat gaat daar mis? Nou, daar heb je natuurlijk wangedrag, Daar heb je opvoedingsproblemen. Daar heb je drugsmisbruik. Alle bekende problemen heb je daar. De vraag is alleen, uh, is dat nou het beeld van Nederland als samenleving? Uh, kijk, die Vogelaarwijken bijvoorbeeld, dat is maar 1% van alle wijken. Dus, en daar is veel aandacht voor. Dus wat daar gebeurt kun je niet gelijkstellen met de Nederlandse realiteit. En ik ben tot de overtuiging gekomen dat we ook eens moeten kijken... naar de dingen in Nederland die, uh, die een stuk beter gaan. En daar gaat dat onderzoek van je over. Maar we gaan toch nog even... Uh... Uh, terug naar die verloedering en dat, en dat egoïsme... hoe komt het dat dat beeld, hè, of dat dan terecht is of niet... dat dat zo dominant is? Dat als je aan mensen vraagt, uh, hoe gaat het? Nou, het gaat niet goed, uh, we zijn volkomen aan het verloederen. Hoe komt dat? Ja, laat ik er twee uh, verklaringen voor geven. Ik, eigenlijk weet ik niet precies hoe het komt... Het is iets heel merkwaardigs. Ik, ik, er zit iets, ook in de Nederlandse samenleving, we mopperen ontzettend graag. Dat vinden we heerlijk. Maar goed, waarom? Waarom doen we dat? Doen we dat meer dan anderen? Ik kan het niet vergelijken. Heb ik niet onderzocht. Weet ik niet. Maar ik vind wel dat we veel te veel mopperen. Laat ik het zo zeggen. Mopper je jezelf veel? Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Maar... Ik vind het een, een verkeerde houding. Maar goed, we doen het graag in Nederland. Dat is een feit. Hoe komt dat nou? Nou, er zijn twee dingen die uh, echt helpen. In de zin van... die. Zet ons aan tot mopperen. Het eerste is, maar dat sluit een beetje aan dat voorbeeld in Zeeland. Als je, als je normen omhoog gaan. Als je dus gewoon bepaalde gedragingen niet meer accepteert omdat je ze te grof vindt. Als je dus sensibeler wordt voor vormen van wangedrag. dan ga je natuurlijk veel meer wangedrag waarnemen. Laat ik een voorbeeld geven. Als je kijkt naar de statistiek van kindermishandeling. De kindermishandeling is aan de statistiek die geweldig toegenomen sinds de jaren zeventig. Uh, uh, uh. Maar hoe komt dat? Dat komt omdat we in de jaren zeventig het bureau vertrouwensarts hebben ingesteld. Waarschijnlijk was er vroeger ook wel kindermishandeling. Maar sinds de jaren zeventig accepteren we dat niet meer. We vinden dat een wantoestand. En we rapporteren dat. En het bureau vertrouwensarts doet zijn werk. Met andere woorden, elk jaar stijgt het aantal meldingen. Dat wil niet zeggen dat, dat er nu maar op losgemapt wordt in, in, in, in Nederlandse gezinnen. Het betekent alleen dat we ons meer zorgen maken over, de, over dat soort gedrag. Dus, samenvattend... Een, een, een hogere gevoeligheid, eh, hogere verwachtingen leiden tot een wat negatiever beeld. Een tweede punt, ligt misschien er dicht tegenaan, het nieuws. Gewoon het alledaagse nieuws wat wij tot ons krijgen. Ik heb voor dit onderzoek, om, eh, gewoon als illustratie, een keer geteld op de teletekstpagina's, twee maanden lang, wat voor soort berichten daarna nou opkomen. Nou, als je, dat er dat nog meer dan duizend berichten, daarvan is... Meer dan twee derde, ongeveer 70 procent... gaat allemaal over problemen, moord en doodslag, rampen... Dit Beste. Ook pesten ja. Uh, en het is natuurlijk waar, dat zijn geen foute berichten, die zijn er. En 10 procent gaat over dingen die gewoon neutraal nieuws zijn... en slechts 10 procent gaat over positief nieuws. Als je dat dag in dag uit hoort... dan kun je niet anders dan de indruk krijgen... dat het met de wereld de verkeerde kant op gaat. Dus ik snap het heel goed dat, dat wie een beetje oplet in de samenleving... die conclusie trekt van het is hier een zootje. Dat, dat begrijp ik wel. Maar of het ook waar is in de zin van dat dat nou de ultieme waarheid van de Nederlandse cultuur, samenleving, van het leven in Nederland is, ja, dat geloof ik niet. Maar dan is, dan is nog steeds de vraag: hoe, hoe, hoe komt het dat we daar zo op gericht zijn? Dat we dus, dat we dus op, die, op, die, op die bepaald cynische manier naar bijvoorbeeld die wereld om ons heen kijken. En dat we, te, dat we het er voortdurend uitpikken. Nou ja. Uh... Ik denk dat... Uh in de moderne samenleving uh, willen we natuurlijk liefst problemen aanwijzen en oplossen. Dat hoort er wel een beetje bij. We zeggen niet van het is de wil van God, of uh, het is nou eenmaal de natuur der dingen. We willen problemen benoemen, we willen problemen aanpakken en we willen de, de zaak oplossen. Dus dat zit wel een beetje, dat activisme, dat zit wel in onze houding. En dus, uh, die vinden we ook, die problemen. Alleen het is een heel erg eenzijdige uh, blik, die ook wel uh, de sfeer in negatieve zin beïnvloedt. Want als je dat met z'n allen uh, een, een, een, een, een langdurig Kijk, we doen het al tien jaar in Nederland. Laten we even... Dat is echt zo te dateren. Tien jaar geleden nou, is dat begonnen. Ik, ik, uh, ik vind dat inderdaad die, die klacht is eind jaren negentig opgekomen. En Fortuin was de eerste die dat uh, pakte, die dat, die dat ook wel benoemde. Die sprak over die puinhopen van Paars. Uh, nou, uit allerlei onderzoek blijkt dat Paars helemaal niet van die puinhopen heeft achterlaat. Objectief gezien, maar daar gaat het even niet over. Het gaat erover dat hij dat beeld van het is hier een puinhoop... dat daarmee verwoorde hij wel een gevoel van onbehagen uh, wat tot op heden bestaat. En, en de, de, de belangrijke vraag is natuurlijk... waar komt dat gevoel van onbehagen vandaan? Want dat komt niet uit beleidsmaatregelen die niet werken... of uit bezuinigingen, of ook niet uit crisis... en zelfs niet uit aanslagen uit New York. Dat gevoel van onbehagen heeft een heel andere achtergrond. Althans naar mijn indruk. Uh, ik heb me daar ook wel eerder in verdiept. In, in de middenjaren negentig namelijk al. En dat gevoel van onbehagen heeft dus alles te maken... met wat wij in dat onderzoek ook uh, vooropstellen. Namelijk... Uh, in het leven van een samenleving, in Nederland, dat geldt voor alle samenleving... moet je in het openbare ruimte ook wel kunnen delen met elkaar. Hè, waar, wat is de zin van de dingen? Waar doen we het voor? Wat zijn onze idealen? Welke richting? We willen? Je moet een positief doel hebben. Als dat voortdurend ontbreekt, als alle positieve doelen... voortdurend onderuit gehaald worden, dan word je natuurlijk heel chagrijnig en zuurig. En dat hebben we de afgelopen tien jaar wel gehad. Het gaat steeds over problemen, het gaat steeds over onbehagen... het staat steeds over puinhopen puinhopen van dit, puinhopen van dat. Um, en ik kreeg er op een gegeven moment zo te bak van... ik weet ook nog precies wanneer dat was. Ja, dat is, wel, dat is misschien, denk ik, wel, wel even mooi om, om te vertellen. Ik praat overigens in Brands met Boeken met Gabriel van der Brink... over zijn onderzoek De Lage Landen en het hogere. Een afrekening met het cynisme in Nederland. Op de puinhopen, uh, die er misschien wel helemaal niet eens zijn... daar bloeien rozen. Er is een moment waarop jij dacht... en nu, is het, nu, nu, ben, ik het, nu ben ik het zat... Ja, dat maar. Nou, eh, kijk, eh, dat, dat onbehagen dat had in Nederland eigenlijk rond 19, 2004, 2005... wel bereikte dat zijn hoogtepunt. Hè? Dat is ook wel begrijpelijk dat je de moord op Van Gogh eh, hier vlakbij... En, eh, nou ja, de veel Nederlanders hadden toen wel echt een heel zwartgallig beeld... van de toekomst en van de soort samenleving waar we in zitten. En wat dacht je zelf toen? Was jij zwartgallig? Nee. Ik zal dan... een kleine anekdote vertellen ja. die daar wel illustratief voor is. De dag na de moord op Theo van Gogh. En toen heel veel mensen, toen hadden we die televisiebeelden gezien van die moskee eh, in helden... die in vlammen opging en van bekladdingen en zo. En toen was ook de stemming bij het, het nieuws zo van, of de vrees ook van, gaan wij hier nu uh, he, is eigenlijk de Kristallnacht nog eens beleven? Gaan wij nu uh, moslims uh, deporteren? Wat is? Uh, dat was de vrees. En die vlammen in die nacht die, die hadden ook wel een angstaanjagend effect. Als je dat zag, met enig historisch besef, zag je daar toch wel de jaren 30 terugkomen. Hè? Dus dat, dat beeld, dat is er. Maar de dag daarop uh, ging ik naar de school van mijn kinderen in, in Leiden. Uh, gewoon een basisschool. En, en allerlei uh, ouders op dat plein. En ik vroeg gewoon naar een paar mensen: ga mee, ga mee nou? Hè? Denk je nou dat wij uh, in Nederland moslims gaan, gaan haten? Want dat was een beetje de vrees vanwege die moord op Van Gogh. En mensen keken mee en zeiden, nou, nee, hoezo? Waarom zouden we dat doen? En dan liepen natuurlijk ook een paar moeders rond met hoofddoeken. Geen sprake van een sfeer, dat daar nu. Dus op een heel alledaags niveau merkte je daar niks van. Het was een enorm verschil tussen het openbare beeld. Op de televisie en in het publieke debat, en ook al in de Kamer aan de ene kant. En het niveau van het alledaagse leven van mensen die daar helemaal niet bereid waren om nou moslims te gaan haten. En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. En een jaar later had ik ook gedacht, ja, maar dat, dat zie je eigenlijk veel vaker. Je ziet heel vaak dat op een publiek, in het publiek debat, in de kranten, op de televisie en ook wel bij wetenschappers, een beeld geschetst wordt van de problemen in het land. Ja, die natuurlijk voor een deel wel bestaan, maar die niet sporen met de alledaagse ervaring van gewone Nederlanders. Die hebben een, voor een deel ook wel problemen, maar ook heel veel meer positiefs. En daar ben ik toen naar gaan zoeken. Toen dacht je, nu ga ik. Dat grote onderzoek doen om eens uit te zoeken hoe, het, hoe Nederland er dan echt voor staat. En dan wil ik even een paar praktische dingen weten. Want je ja. bent dus lector aan de politieacademie, maar ook hoogleraar in, in Tilburg. Je hebt dit met een team gedaan. Hoeveel mensen waren er bij dit onderzoek betrokken? Er waren twaalf mensen bij betrokken en daarvan vier, uh, collega vijf, vijf collega-hoogleraar. En de rest zijn postdocs, dus dat zijn mensen die gepromoveerd zijn. Ze zijn zeer gekwalificeerde onderzoekers in verschillende vakgebieden: theoloog, historicus, socioloog. En die hebben wij dus uh, allemaal een deel van het onderzoek gegeven en die zijn aan de slag gegaan. En die hebben dus twee jaar, drie jaar lang uh, allerlei empirische dingen onderzocht. En intussen hebben wij, dat is wel, wel heel bijzonder, moet ik zeggen: een werkgroep ingesteld die elke twee maanden bij elkaar kwam om te praten over de vraag: kijk, zo'n onderzoek dat. Omvat verschillende disciplines. En, en iedereen praat altijd over interdisciplinair onderzoek. Dat is zo mooi, maar het gebeurt bijna nooit. Waarom? Het is erg lastig. Omdat die disciplines... Om met verschillende groepen, zeg ja, maar, natuurlijk. over en weer om we gaan dat gaan zitten. Ja. een gesprek te hebben. Bijvoorbeeld, een, een theoloog spreekt een, echt een totaal andere taal dan een socioloog. En de uitdaging voor ons was, en vooral voor mij als leider van het onderzoek, of je in een werkgroep. Die mensen niet alleen bij elkaar kunt houden, hè, want dat, maar ook een serieus gesprek waarin je verder komt en waarin je dus een zeker inzicht ontwikkelt wat boven die disciplines uitgaat. Dat was toch wel, dat heb ik ook in mijn leven nog nooit zo meegemaakt. En dat was wel een hele bijzondere ervaring, omdat het namelijk ook. Dus ook je begint met enorme verschillen, van hoe je daar, bijvoorbeeld tegen het hoger aankijkt, hoe je dat definieert, wat je daarvan denkt. En het eindigt niet met een consensus, maar wel met een, met een veel preciezer inzicht van wat dat in Nederland is. Ja. En dat duurt dan wel twee, Want, drie jaar. Dat even, even, even, even heel duidelijk. Je hebt net uitgelegd dat, dat, dat wij die zwartgallige beelden... voortdurend maar blijven, blijven bedenken over onze samenleving. Alles gaat naar, de, gaat naar de kloten, zeg maar. En jij dacht, ja, maar denken mensen nou echt zo? Vandaar, eigentijdsidealisme, een afrekening met, met, met, dat, met dat cynisme. Um, op, op hoeveel, hoeveel plekken in de samenleving ben jij geweest in al die jaren? Waar ben je bijvoorbeeld... Waar, want je bent natuurlijk ook op stap gegaan daarvoor. Ja. Waar, geef eens een voorbeeld van, van, van, waar, van waar, je hebt, hebt, waar jij hebt, hebt, hebt, hebt rondgekeken. Nou, waar wij onderzoek hebben gedaan... Ja. Want ik heb het absoluut niet allemaal zelf gedaan. Nee, nee, maar nee, nee, nee, maar dat zei ik ook al. Onze ook. onderzoekers ja. zijn bijvoorbeeld gaan kijken in ziekenhuizen. Hoe, hoe krijgt nou in een gewone afdeling in een ziekenhuis... Hè, hoe, hoe doen verpleegkundigen en artsen dat... Bijvoorbeeld als mensen ernstig ziek zijn... Uh, hoe wordt er dan voor hun gezorgd? Is het dan zo dat daar bijvoorbeeld uh, allemaal technische hoogstandjes worden verricht en dat gewoon mensen op een. Ja, verschillende manier behandeld worden. Hoe is de zorg? Nou, en als je dan... Want dat zou afgaande op het, op, ja. op het nieuws bijvoorbeeld. Hè? Van als je in een ziekenhuis ligt, mag je blij zijn. En als je er levend uitkomt. Omdat ze je, bij wijze van spreken. Nou, uh, dat is wel heel zwak. Oh, ja, maar ik maak het ja, ja. Ja. He, maar er, bestaan wel twijfels. er bestaan wel twijfels over, over zeg, het menselijke inzet. En dan heb je ook nog mensen die pleiten voor marktwerking, zorg. Dus het beeld is al gauw van het gaat met de menselijke waardigheid. Of met de bejegening in de ziekenzorg. Misschien wel de verkeerde kant op. Goed, wij gaan dus kijken. We maken interviews. Wij doen ook observaties. Wij proberen ook vast te stellen of wat mensen zeggen wel het spoort met wat ze doen. Maar je komt dus, uh, ja, wat je ziet is dat de verpleegkundigen, de artsen en ook de directie van ziekenhuizen op een ongelooflijke manier zich inzetten om, om, om mensen dus, ja, als we bijvoorbeeld gaan sterven, om dat op een menswaardige manier te laten gebeuren. Om liefde te geven, aandacht te geven, te letten op persoonlijke omstandigheden. Ik zal een voorbeeld geven. Dat een voorbeeld dat mij echt uh, enorm heeft aangesproken. En, en, en, en eigenlijk nog steeds ontroerd. Dus een van de verhalen was. Dat in een ziekenhuis was een kind. En dat ging, dat ging sterven. Dat was echt uh, doodziek. En dat kind wou. Uh, ha, dus dat was een af Binnen een paar weken zou het kind overlijden. En het kind wilde nog afscheid nemen van, van haar hond. En. Ja, het ontroert mij nog steeds. Die hond, die mag dus het ziekenhuis niet in. Want dat is verboden bij de wet. Ja. En een hond mag niet het ziekenhuis in. En toen heeft die afdeling, uh, in overleg met de inspectie, uh, een regeling bedacht. Waardoor die hond naar dat meisje kon gaan. En dat <coughs> meisje heeft u afscheid genomen van die hond. En uh, nou, die hond is later ook weer uit het ziekenhuis gegaan. Ik vind dat dus een ongelooflijk ontroerende manier om. Hoewel het niet kan volgens de regels, toch te proberen zo ver mogelijk te gaan. om wat een kind op dat moment, nou de ja. ouders nodig hebben, toch voor elkaar te krijgen. En waarbij je ook waarschijnlijk eh, vergelijkend, als je teruggaat in de tijd. Ja, oh, dat was we 30 jaar geleden. Dat was ook het Brabantse platteland, hoe jij daar morgen. Nee, maar had. ook in een gewoon ziekenhuis 20 jaar geleden, geen sprake van. Dus dit is een voorbeeld van, van uh, hoe het hogere, in de vorm van wat die artsen doen. In de praktijk gebeurt. En nou komt het interessante. Als je dus dan die mensen vraagt van uh, het hogere, heeft u daar iets mee? Dan zeggen ze allemaal het hogere, het hogere, wat bedoelt u? Ze heeft u idealen? Ja, Ik doe gewoon mijn werk. En dat betekent dus dat in Nederland, dat hogere is er wel, en idealen zijn er wel. Maar dat doen mensen gewoon als ze hun werk goed doen. En dat is een vorm van praktisch. Dus dat, is, dat, is, dat, is een, dat heeft niks te maken met religieuze of met morele. Uh, Nee, dat neemt een hele praktische vorm aan. Ja, want dat is, dat is waar, waar, waar, waar we het dadelijk even over zullen ja. hebben. Hoe jij, kijk, want dat is ook de inzet van het onderzoek, dat, dat, dat hogere. Hoe mensen ja. zich, zich zeg maar, volgens bepaalde idealen als gemeenschap definiëren. Dat is ook wat je onderzocht hebt. Maar ik, ik zou graag, want je hebt nu, je hebt nu uh, ziekenhuizen genoemd. Dus je leidde dat team van, van onderzoekers die overal in Nederland onderzoek deden. Geef nog een, een voorbeeld van, van, van waar jullie onderzocht hebben, rond hebben gekeken. Nou, dat is, dat, is, dat is om even een totaal andere weg in te slaan. Wij hebben ook in het boek dus uh, veel aandacht besteed aan populaire cultuur. Hè? Dus aan, aan fantasyboeken die voor jeugdigen zijn geschreven en aan televisieseries, medische series, maar ook politie series. En, en vaak uh, zeggen dan uh, wetenschappers of intellectuelen. ja, dat is volkscultuur, populaircultuur, cultuur, is daar het hoger dan ook al. En dat hebben wij met opzet gedaan. Omdat uh, wij vermoeden dat die uh, series bijvoorbeeld... of die fantasieverhalen, net zoals sprookjes vroeger... die gaan wel degelijk over morele kwesties. Dat, dat weten we ook wel. Maar hoe gebeurt dat nu? Hoe, welke vorm neemt dat aan? Nou? Dus we hebben dat heel goed onderzocht. En dan blijkt dat inderdaad bijvoorbeeld in politie ja, Daar kijken mensen natuurlijk op de eerste plaats naar omdat het spannend is. Dat is wel zo. Maar a, uh, ze zijn buitengewoon po populair. Daar kijken miljoenen mensen naar. He, er, zijn, er zijn meer dan 50 uh, uh, uitzendingen per week te bezichtigen als je in Nederland woont. Dat is echt enorm veel. En waar gaat het dan over? Nou, in veel van die series gaat het inderdaad om he, het kwaad. Hoe het kwaad te bestrijden. Hoe de rechtvaardigheid uh, moet worden verdedigd enzovoort. Dus die series die lijken een vorm van entertainment. Maar als je er echt induikt en nagaat hoe dat werkt, dan kom je dus... Uh, op op existentiële kwesties, van hoe wij in de samenleving het kwaad moeten omgaan. Dat is een zeer uh, ongebruikelijke manier om naar te kijken. En toch spreekt dat tot de verbeelding. En die verbeelding is essentieel omdat wij het hoger ook als op het niveau van de verbeelding definiëren. He, dus, uh... Ja, Maar is het nou zo, dat denk je dat die series ook, ook wat dat betreft, als je ze vergelijkt met vroeger, echt veranderd zijn? Ja, dat en dat zijn ze... absoluut veranderd. Die zijn a veel intelligenter en ingewikkelder geworden. Het is natuurlijk niet zo dat uh, de strijd tussen goed en kwaad nu pas recentelijk erin komt, want in de, ook in de 19e eeuwse roman, die toen ook een, een, een massaal verschijnsel was, komt het ook voor. Dus de fictie in de artistieke zin van het woord, films, romans, vooral als ze op een massale schaal verbreid worden, hebben altijd zich uiteengezet met fundamentele vragen van de samenleving. Ik zit nog even naar een, een, een, een plek te zoeken... en vertel intussen dat ik in Brans met Boeken... en mailen kan naar bransmetboeken.vpro.nl... praat met Gabriel van der Brink, die dat onderzoek deed... over ons idealisme, een afrekening met het cynisme in Nederland. Ja, die puinhopen die lijken er te zijn... maar die zijn er misschien helemaal wel niet eens. Je hebt net over het ziekenhuis verteld... Series die jullie onderzocht hebben. Op zoek naar plaatsen waar vraagstukken worden behandeld. Waar idealen voorbij komen. Uh, de politie. Ja, de politie. zat ook ik in natuurlijk. het onderzoek. Waar heb, wat hebben jullie gedaan? Iets meer van omdat ik ook aan uh, politieacademie uh, werk. Sinds wanneer, sinds wanneer werk je aan die politieacademie? Sinds 2005. En wat onderwijs je? Ik ben daar lector. Uh, vijf jaar lector geweest, gemeenschappelijke veiligheidskunde. Dus Dat gaat over. Uh, veiligheidszorg op straat en in wijken. En ik ben twee jaar geleden geswitcht naar een kleinere aanstelling. Dus ik ben nu één dag in de week nog lector. En dat gaat nu over ethiek en gezag. Dus ik mag het buitengewoon moeilijke probleem behandelen van uh, of de politie nog gezag heeft in Nederland. Heeft de politie nog gezag, denk je? Eh... Uh, uh, dat is het onderwerp van deze uitzending niet. <laughs> nee, nee, maar nee, nee. het mag er wel even heel snel tussendoor. Nou, weet je... nou kijk, euh, nee, het, is, het is behoorlijk problematisch eigenlijk... omdat er natuurlijk heel veel mensen ook de confrontatie met de politie zoeken... en in Nederland, euh, zeggen de assertieve burger... toch wel heel erg sterk zich ontwikkeld heeft. En wij heel, euh, denken van, ja, politie gaat toch boeven vangen. Dus heel, burgers zijn slecht in staat... om het gezag van de politie te erkennen als het om hen zelf gaat. Maar we hebben wel gekeken bij de politie... en eigenlijk is daar hetzelfde verhaal te vertellen als voor, uh, voor het ziekenhuis. In de werkelijkheid van de Nederlandse politie... Uh, zijn mensen zeer toegewijd bezig en vaak ook met grote risico's... en voor weinig geld om iets van de rechtvaardige en samenleving te maken. En zij doen dat dus niet om er beter op te willen. Zij doen dat omdat zij, en dat hebben we ook verschillende mensen echt ook uitgesproken... omdat zij het als hun eerste taak zien om een rechtvaardige samenleving te dienen... Dat doen ze dus niet omdat ze calculerende burgers zijn die een maximaal inkomen. Dat doen zij omdat ze de publieke zaak uh, uh, bovenaan stellen. Weet je wat het aardige nu is? We zitten hier te praten over dit, uh, over dit onderwerp. Jij legt uit waar jullie geweest zijn, wat jullie onderzocht hebben. Dus ook die... die en, hè, dat, dus, dus, dus, dus zeg maar, proberen uit te leggen ook uiteindelijk... waarom uh, dat cynische beeld van Nederland uh, wellicht wel niet uh, uh, klopt... En intussen komt er dan, er zit iemand goed te luisteren... een, uh, een bericht binnen van iemand die zegt... Ja, geen betrokkenheid, dat heb je overigens helemaal nog niet gezegd... dat we dat niet zijn, want dit wordt het tweede deel van dit verhaal. Geen betrokkenheid en die bijna 6 miljoen vrijwilligers staan. Nou, dat sluit mooi aan bij waar jullie in het onderzoek vervolgens terechtkomen. Mensen zijn veel meer betrokken bij de hen omringende wereld... ook in Nederland, dan wij denken... Ja. Vat ik het zo goed samen? Ja, uh, en die meneer of mevrouw die dus over die vrijwilligers begint... die, die, die heeft het goed aangevoeld. Want wat we net bespraken, dat, dat heeft alleen nog maar betrekking op, op het professionele leven. Hè? Dus wat mensen in hun werk hmm. doen. In ons boek is dat maar één vorm van toewijding. Hè? Dus we hebben zeker negen verschillende soorten van toewijding onderscheiden. En één of is toewijding aan het werk. Maar gelukkig zijn er nog heel veel andere vormen van toewijding. Zoals? Nou... Uh, ik ga ze niet allemaal behandelen. Je hebt, je hebt, in ieder geval heb je in Nederland ook nog heel veel mensen... die op de klassieke manier aan het hogere zijn toegewijd. Dus in religieuze vorm. Dat heb je nog altijd. Uh, er zijn nog behoorlijk wat mensen, ongeveer 20 procent... die toch uh, christelijke traditie omarmen. Misschien moet ik je nu even onderbreken... voordat we die betrokkenheid verder uitleggen. Omdat, uh, dat is denk ik wel, wel belangrijk... Want je, we hebben het over, over, over het, het hogere. Dat was altijd toebedeeld aan religie en aan, en aan God. Nou, die, de, de, de kerken zijn leeggelopen. Daarmee zou het idee kunnen ontstaan dat, dat, we, dat we niet meer gelovig zijn... en niet meer op die manier betrokken bij de wereld. En daar heb, daar heb jij iets anders tegenover gezet, dat hogere. Maar als je dat nou op een hele simpele manier moet definiëren... wat zeg je dan? Wat is dat dan? Dat hogere? Ja. Ja, daar, daar moet ik toch echt uh, de werkdefinitie citeren. Want die is uh, maar, heel, dan... helemaal uh, bewust gekozen. Ja. En het hogere is de verbeelding van een geheel... waarmee ik mij verbonden weet... en waardoor ik mij geroepen voel tot onbaatzuchtig handelen. Dus dat is een definitie, een formule... die enorm veel dingen omvat... en die ook op heel verschillende manieren kan worden ingevuld... en die in Nederland ook op verschillende manieren wordt ingevuld. Hij is heel mooi. Wacht even, doe hem nog een keer heel rustig. Dat is de... De het bestaat eigenlijk uit drie delen. Ja. Uh, het is de verbeelding van een geheel. Ja, dus je, je, je, je, je stelt je een geheel voor. Maar dat geheel, dat kan een vereniging zijn... Dat kan. Uh, nou, de klassieke vorm van dat geheel is God of het goddelijke. Ja. Je kunt het ook de natuur of het natuurlijke... Ja. dat is tegenwoordig in toenemende mate een manier waarop mensen zich, als, hè, waar ze zich in opgenomen voelen. Het kan ook de maatschappij zijn. Of het kan de mensheid zijn. Je kunt dat geheel heel verschillend invullen. Maar het ja. gaat altijd over een geheel wat groter is dan jezelf... en waar je bij mee verbonden bent. En dan niet... Uh, zeggen op een, op, een, op een mechanische manier, maar op een existentiële manier. Dus het besef dat jij als mens verbonden bent met de grotere geheel... en daarin geborgen bent. Dat gevoel, dat is dus het hogere. En daarom, dus, we hadden het net even over Fortuin. Fortuin heeft behalve die Pas, ook het gevoel van verweest, de verwezen samenleving. Dat was wel een hele. Daarbij benoemde hij wel een gevoel, namelijk het, het besef of het gevoel dat dat we ongeborgen zijn, dat het dak boven ons hoofd ja, ligt. Ja, dat je als wezen rondliep ja. in die samenleving. En dat is dus dat je uit dat geheel gevallen bent. En mensen zoeken die geborgenheid. En sommigen zoeken dat in de natie bijvoorbeeld. Die willen Nederland weer, eh, zoals het vroeger was... dat is natuurlijk een nostalgisch beeld... maar het gaat er mij om dat ze dat zoeken. Dat ze geborgenheid zoeken in de vaderlandse context. Nou, wie ben ik om, om tegen hen te zeggen dat dat niet mag? Welke mens kan leven zonder gevoel van geborgenheid? Ja, eh, andere mensen die vinden de natie een, een, een achterhaald begrip en die zoeken dan geborgenheid bijvoorbeeld in een globaal besef van dat mag ook voor mij. Maar eh, weet wel dat, dat ook dat een vorm is van ja. geborgen zijn. Dat is duidelijk. Dat gevoel dat je, dat je, dat, je, dat, je nou ja, gewoon dat je ergens bij hoort. En dat je ook het leven niet aan jezelf te danken hebt. Dus dat het jouw gegeven is. En dat je dus in die zin ook een fundamentele afhankelijkheid hebt. Want kijk, er zit natuurlijk een sterk polemisch element in dit hele onderzoek. Ik ben... Uh, we leven in een liberale samenleving. En heb, ik heb geen enkel bezwaar tegen de liberalen. Behalve dat uh, het mensbeeld... Wat in de liberale filosofie toch wel heel erg uh, naar voren wordt gebracht. Namelijk, je bent zelfstandig. Je, je doet alles zelf. En je Autonome beslissingen, rationele... Dat mensbeeld is... Hoewel het essentieel is voor de moderne samenleving ook heel eenzijdig. Het leven is niet alleen maar een kwestie van rationele beslissingen en van autonomie. Het leven is ook dat je afhankelijk bent van anderen. Uh, en dat je bij iets hoort wat groter is dan jezelf. Dus achter dit onderzoek zit een mensbeeld wat echt uh, op gespannen voet staat. Met het nu dominante mensbeeld van de liberale filosofie. Van ieder voor zich... En God tegen ons allen. Ja, ieder voor zich is wel een, een hele bepaalde interpretatie van het. Nee, maar goed, hij is wel duidelijk. Nu die betrokkenheid. Je gaat vanuit dat idee van, hé, hey, dit klopt niet. Dit, dit, het idee wat wij van de samenleving hebben is veel te cynisch. Als je naar mensen kijkt in ziekenhuizen, bij de politie, op straat, in verenigingen... dan zie je iets heel anders. Dat is wat, wat, wat, wat, wat, wat jullie uh, on, onderzocht hebben. En wat, wat voor betrokkenheid tref je dan aan? Um, je, er is natuurlijk een veelheid aan betrokkenheid... maar we hebben het ingedeeld in een paar soorten om het overzichtelijk te houden. Daar want, kwamen we bij terug, want je was net aan de toewijding ja, begonnen... Ja, hoe je toegewijd bent. Ja. Er zijn drie, uh, laat ik zeggen, drie hoofdvormen. En, en ik noem dat... Uh, en die hebben zich ook historisch ontwikkeld. De klassieke vorm is de sacrale vorm van toewijding. Dus dan gaat het over geloof, religie. Waarbij het hoger inderdaad God is. En waarbij de kerk de plaats waar je die toewijding oefent. En, en dat uitzicht dan in uh, ja, een bepaalde levenshouding. En, en vroeger hadden alle Nederlanders daar wel een tik van meegekregen. Een grote meerderheid. Maar dat is natuurlijk verminderd. Evident. Dat ja. is verminderd. Hoewel... Als je mensen vraagt van gelooft u een god... dan is de meerderheid in Nederland geloof nog steeds in iets goddelijks. Dat is verrassend veel. He, de kerken staan leeg, he, toch hebben heel veel mensen nog wel iets met... Maar goed, die sacrale vorm van toewijding, van betrokkenheid... die is verminderd. Dat, op zijn, dat is zeker zo. Wat zich enorm ontwikkeld heeft vanaf de 19e eeuw tot op heden... is de sociale vorm van betrokkenheid. Dus bijna de helft van de Nederlanders... als je vraagt van, van, van wat vind je het belangrijkste in het leven... dan noemen ze dingen als... Iets voor een ander betekenen, iets voor de samenleving betekenen... iets voor de mensheid betekenen, je buren helpen als die het nodig hebben. Ook inderdaad vrijwilligerswerk doen in de omgeving. Dus allemaal sociale vormen van niet voor jezelf zorgen... maar voor een ander zorgen. Dat is voor de, de meeste de Nederlanders de, de voornaamste vorm... waarin dat hogere zich uit. En doen ze het ook? Ja, zeker. Dat blijkt uit die cijfers. In Europa is Nederland uh, kampioen als het gaat om vrijwilligerswerk... en dan niet alleen als het gaat om bejaarden... maar ook als het gaat om uh, voetbalverenigingen, cultuurbeoefening. Wij zijn enorm bezig in, in de civil society om dingen te doen... die niet met mijzelf als alleen te maken hebben... maar samen met anderen uh, ja, uh, iets voor elkaar te betekenen... of samenleving te verrijken. Dat is echt in Nederland enorm goed ontwikkeld. Um, maar dat is allemaal nog wel sterk in de sociale sfeer, hè? Dus we hebben de sacrale gedaante, ja, dat... de sociale gedaante... en wat interessant is en wat, wat ik toch wel een kleine ontdekking vind... Van, van dit onderzoek, is dat vanaf de jaren 70, 80 in Nederland... in toenemende mate een derde vorm zich aan het ontwikkelen. Dus wij noemen dat het, het vitale, dat heeft dus te maken met waarden... die te maken met natuur, met gezondheid, met seksualiteit... Met, uh, met vitaal in het leven staan, maar ook met dierenbescherming... of met biodiversiteit milieubescherming. Alles wat met de biologische dimensie te maken heeft. Daar zijn mensen heel veel mee bezig in Nederland. Ook in dat opzicht staan wij trouwens vooraan. Net als de, de denen. Hè. Dus het is echt een modern verschijnsel. Het is niet een... Uh... Mensen zeggen wel eens... ja, die dierenpartij in de Tweede Kamer, uh, veel gekker moet het niet worden. Nee. Uh, punt is, die dierenpartij is geen geïsoleerd iets. Ook die animal cops, dat is een symptoom van een bezorgdheid, van een zekere sensibiliteit voor dieren en voor dierenmishandeling. Um, Jij denkt bij die dierenpolitie niet, wat heel veel mensen hadden van... jongen, jongen, wat een onzin. Ik, kijk, Mijn taak is om a. de feiten serieus te nemen... Ja. en b. te begrijpen hoe het zit. En vanuit die uh, wetenschappelijke houding... Uh, als mensen over die animal denken, dan denken we van aha, interessant, waarom hebben we dat in Nederland? Wat betekent het en wat zijn de... Uh, uh, uh, uh, zo kijk ik daarnaar. En als je zo kijkt, dan, dan, dan krijg je toch een beter begrip... van wat er in de laatste decennia in Nederland... op dat punt van het vitale aan de hand is. Want je kunt je er wel over opwinden... dat mensen zo met hun lichaam bezig zijn. Maar ik vind het interessant. Dat zijn die, dat zijn die vormen van toewijding. Nou, wil ik, nou, wil ik, nou ik, ik, dat ga ik doen. Want uh, er zijn een aantal personages... worden er ook ten tonele gevoerd in een, in een begeleidend boekje... Dat hoort bij de lage landen en het, en het hoge. En er staat één verhaal in dat, dat wel indruk op mij maakt. Dat moet je toch misschien even heel kort vertellen. Dat is een sportschoolhouder uit... Uh, nee, hij, dat is een man die in een sportschool in Den Haag... Die daar vrijwilligers werkt. Vrijwilligerswerk. Doet. vrijwilligerswerk. Wat, wat voor man is dat? Ah, dat is een uh, bewoner van een van die uh, probleemwerkers, zal ik maar zeggen. En die, uh, die, uh, die werkt al jarenlang in die sportschool. Hij is vrijwilliger en... Hij... Het is niet zomaar een sportschool, het is natuurlijk een multiculturele sportschool. En uh, allerlei uh, Turken, Nederlanders en Antillianen doen daar sport. En die helpt hij. Nou het is het pikant in dit verhaal, als je die man dus vraagt van hoe gaat het in Nederland... dan begint hij eerst, hij stemt PVV, hij is dus gewoon heel erg tegen de buitenlanders... hij is heel erg uh, tegen multiculturele samenleving, daar moet hij allemaal niks van hebben. Maar, en dan kijken we dus niet naar zijn woorden, maar naar wat hij dagelijks doet... als vrijwilligers is hij bezig om die mensen uh, te laten sporten... En hij heeft maar één stelregel. Namelijk, uh, doe maar gewoon en uh, stel je niet aan. En als je, mot, als je, als je gedonder uh, veroorzaakt, dan vlieg je eruit. Of je nou Turk bent of Nederland, maakt mij niet uit, zegt hij dan. Dus in de praktijk maakt hij helemaal geen onderscheid... naar uh, etniciteit of wat dan ook. En behandelt die mensen op een hele Hollandse manier. Van, oké, okay, we gaan sporten, dat is goed voor je. En uh, geen discriminatie. En dan, dan zie je dus, precies wat ik net zei, dat beeld... Van die, die moord op Theo van Gogh, die moskee die brandt tegenover mensen die op een heel alledaags niveau zeggen: Nou, niks aan de hand. In dit geval ook, hij zegt dat hij dus bezwaren heeft tegen de multiculturele examen maar in de praktijk doet hij dat prima. En ik vind het interessant omdat hij dat namelijk hij heeft een uitkering, hij, hij, hij, in de gemeente ziet het eigenlijk niet zitten wat hij doet. Maar hij zegt van, ja, maar kijk nou eens wat ik doe ter plekke. Daar voor die mensen. Ik bedoel, het zijn, zonder hem stort die sportschool in elkaar. Ja, waar gaan die jongens dan uh, rondhangen? Hè? Ja, dan weten we het wel. Hij is natuurlijk op straat. Wat, wat, wat, wat, wat betekent dit verhaal nou? Want ik las het en het maakte, het maakte ook wel indruk. Omdat je bent natuurlijk geneigd uh, te denken: nou ja, weet je, hij, hij ja, scheldt kijk, maar erop maar nou los. Ga ik je even onderbreken. Het eerste wat wetenschappers, intellectuelen en beleidsmakers met, met, met deze eenvoudige initiatieven en eenvoudige mensen vaak doen, is er met een kritische blik naar kijken. Namelijk, uh, wat stelt het nou voor en uh, wat ja, zijn dus... de belangen? En ik heb dus in toenemende mate... Wat, moeite uh, gekregen, je, maar, dat zeg je nu tegen mij ook. Hè? Wat, dat dat, dat doe gekregen. je ook weer. Je neemt die man niet serieus. Nou, je begint al met... Ik uh... ga het me niet eens om serieus nemen. Ik ga het mij om zorgvuldiger kijken. Dit is een stukje van de realiteit. Dit gebeurt veel in Nederland. Deze mensen heb je heel veel. En die kritische blik van al die intellectuele wetenschappers... die er dan weer uh, heel wijsneuzig iets over van vinden... en opiniemakers die vinden... Ik zeg, kijk nou eens wat die man doet. Laten we dat nou eens eventjes tot ons doordringen. En dan leert dat ons iets over de realiteit. Dus het, voor mij is het een oefening in realisme en nuchterheid. En niet meteen je eigen opinie of je eigen concept. Of je, nee inderdaad, we hebben hier te maken met één Nederlander... die doet wat, wat doet hij? En hoe kunnen we dat waarderen in de zin van... Hè, is ook wel een schaduwzijde aan, ik ga het niet verheerlijken. Nee, nee, nee, nee, nee, maar het gaat er in eerste instantie om wat doet hij. En dan zie je ja. iets totaal anders dan wat hij wat wat zegt. Ja. En dan Kijk, is het... hij werkt niet, Dus dat doet hij niet. En nee. hij, hij, hij, hij, stemt, hij stemt niet op uh, GroenLinks, dus dat is dan kennelijk ook weer fout. Maar wat doet hij nou wel? Nou, hij helpt die, uh, die jongens daar in Schilderswijk een beetje van de straat te blijven. Is dat verkeerd? Nou ja, ik doe het niet. Hij doet het wel. Dus uh, respect, man. Maar hoe komt het dan, hoe komt het dan dat er zo, zo, st de, zo structureel... want dat zeg jij, verkeerd ja. wordt gekeken naar zo'n naar zo man. En niet alleen naar hem. Dat heeft iets te maken met wie we idealisme toebedelen en wie niet. Of niet? Eh... Uh... Nou, je zegt het net zelf. Je zegt net, als ik daarover begin... kijk, jij doet nu hetzelfde als wat, wat, wat, ja. wat, wat, wat, wat, wat meer mensen doen. Nou, nou, waarom is dat? Laat ik dan... La la la la la ik, dan ik, ik zei ook met opzet, die kritische blik. Ja. Wat is dat eigenlijk, die kritische blik? Die kritische blik hebben we geleerd. Uh, in de jaren zeventig heb ik die kritische blik zelf geleerd... van Marx en van Nietzsche en van Freud. Ik was filosoof, dus ik las filosofen. Kritische filosofen. En die filosofen leerden mij dat... Al die idealen van de beschaving, de moraal en de religie... dat is natuurlijk allemaal onzin, hè? zeggen dan Marx, Nietzsche, Freud. Want eigenlijk gaat het om heel andere dingen... namelijk bijvoorbeeld om kapitaal of om economische machten... of het gaat om, om, om, om, om, om driften, zegt Freud... of het gaat om uh, de wil tot macht, zegt Nietzsche. En, en ze hadden natuurlijk wel iets te pakken... maar om nou een eeuw na dato dat nog alsmaar te blijven herhalen... dus ik vond het een vrij kritische, maar ook een vrij negatieve blik. Namelijk, je zoekt er altijd iets achter... En toch is die manier van kijken is een soort... Uh, dat dus niet alleen bij wetenschappers en intellectuelen... Dus ook bij journalisten en ook bij politici... en eigenlijk ook bij het deel der natie... standaard geworden. Het denkendeel der natie begint met... het zal wel niet deugen, want. Of er zit iets achter, want. En nou ben ik dus zelf op een bepaalde manier wel heel kritisch... want ik ben niet naïef. Hè. Ik heb ook, uh, zei ik al, in die probleemwijk het nodige gezien. Dus ik weet heel goed wat er te koop is in het Nederlandse werk. Maar ik vind, om nou bij voorwaart. Met die negatieve bril te kijken, dat vind ik wel merkwaardig. Dat vind ik eigenlijk heel naïef. Dus ik ben heel kritisch over het kritisch denken. En als mensen met een kritisch denken of met een kritische manier naar, naar zulke initiatieven kijken, dan denk ik van. Uh, dan kan ik al voorspellen wat eruit komt. En dat vind ik dus eigenlijk heel erg. Uh, Saar. Ja, maar het is, het is misschien ook wel heel simpel... nog zit ik nu te plekken te bedenken met die man. Het, het, het, het feit dat hij zich iets anders uitdrukt dan de meeste mensen... wil waarschijnlijk ook wel zeggen dat je niet zo snel... zijn, zijn idealistische motieven zult, uh, zult Ja, natuurlijk. De, de taal die we gebruiken... je moet kijken naar wat mensen doen. Dat is punt één En je moet kijken ook hoe ze het doen. Dus je moet ook naar het gezicht en de stijl... en naar de toon van de man, in dit geval een man... ik had voor vrouwen natuurlijk hetzelfde... Je moet dus, en dat bedoel ik met realisme, je moet het hele spectrum van waarneming uh, uh, serieus nemen. En niet alleen de vraag wat stemt die man. Wat zegt dat mij nou dat iemand stemt? Dat zegt iets over wat hij stemt en verder niks. Maar er zijn heel veel mensen die denken: hij, hij stemt PVV, dus het zal wel niet deugen wat hij doet. Ja, dat is toch primitief? Hoeveel van dit soort mensen, zoals deze man... Hè, die, die, die in die sportschool zit, zijn jullie, zijn jullie tegengekomen? Hoef ik niet precies in percentages. Maar mensen die je normaal gesproken over het hoofd ziet... en die wel degelijk bezig zijn met het verwezenlijken van. Nou, kijk, wij hebben in het kader van dit onderzoek... zijn er een stuk of 25 portretten gemaakt. En, en, en achter daarvan staan er in dat boekje... Gewoon als, als, als test om, om te kijken. Hè? Dus we hebben er maar 25 uh, gevolgd. En die zijn ook allemaal niet hetzelfde. Uh, er zijn ook mensen bij die GroenLinks uh, stemmen. En ook handelen op een... Dus het is vrij breed. Maar we hebben er 25 genomen. En elke keer was het hetzelfde verhaal. Namelijk mensen doen iets... wat, uh, wat aanleiding geeft tot een heel ander beeld van Nederland... dan wanneer je dus naar de politieke... Het politieke niveau of de politieke voorkeur of zo kijkt. Dus ik vind dat hele niveau van om het vanuit de politiek of vanuit uh, het kritisch denken te benaderen. Uh, nou ja, het is, het is zinvol, maar het is zeker niet de hele realiteit van Nederland. Als je nou omkeert, hè? want je hebt het nu over, over, over, over de politiek. Als, als politici en dat zouden ze moeten doen natuurlijk, deze, deze, deze studie van, van, van jou nu gaan, gaan, gaan lezen. Wat, wat, zouden ze dan, wat, wat, wat zouden ze dan kunnen gaan doen? Het eerste wat ze moeten doen, is, of wat ze zouden kunnen doen op grond van deze studie... is zich een ander beeld vormen van wat Nederland is. Het is niet aan mij om tegen politici te zeggen wat ze moeten doen... Wat ik, waar ik ze bij wil helpen, maar niet alleen de politici, maar ook alle lezers zeggen... kijk nou eens op een andere manier naar wat er in het gewone leven in Nederland gebeurt... Ik probeer, maar dat is ook in al mijn werk, niet te zeggen hoe het moet... maar ik probeer door andere begrippen en andere inzichten naar voren te brengen... te laten zien wat de realiteit is. En die is natuurlijk heel... daar zitten allerlei lagen in, dat is, dat is een vrij ingewikkeld iets. Maar ik probeer voor beide schema's te komen en voor beide voordelen te komen. Nou, en daar kunnen politici hun voordeel mee doen. Op verschillende wijzen. Ik bedoel, een socialist zal er andere conclusies uittrekken... dan een, een christendemocraat of een PVV of weet ik wat. Maar de realiteit moet beter begrepen worden in Nederland. Jij had het net over, over, over het moment waarop zeg maar, al die verhalen gingen ontstaan. Over de puinhopen en over de, over de verloederingen. Over ons toenemende egoïsme. En, en, en, en de sombere kijk die we hebben op, op, op de wereld om ons heen hier in, in Nederland. Denk jij dat er ook weer een moment komt... Dat die verhalen gaan weghebben en dat de andere verhalen gaan... Uh, gaan het is, aan het, gaan gebeuren. Als... is het aan het gebeuren. Het is nu aan het gebeuren, ja. Ik zie een golfbeweging. Uh, ik, ik, ik, laat ik het eens eventjes heel erg extreem zeggen. Misschien is dat wel eindelijk. Ja, dat is wel goed. Ik denk dat de hoed en de sjaal van de koningin... een eerste teken is dat het momentum van uh, Wilders voorbij is. Namelijk, er is een tijd geweest... Dat, dat, dat Wilders en zijn uitspraken dus, uh, overal als het ware de publieke discussie kaapte. Het moest gaan voor of tegen wilders, het ging over zijn thema's. En heel veel mensen lieten zich daar ook toe verleiden. En waren daar uh, in de ban van. Kan zoiets eeuwig voortduren? Nee, natuurlijk niet. Dat is een tijd leuk het, en op een gegeven moment wordt het vervelend. En ik denk dat we het moment ongeveer gehad hebben nu. Ik heb zelf in ieder geval twee jaar geleden bij mezelf gemerkt... nou weet ik het ertussen wel. En nou hoeft het voor mij niet meer. Ik nog een keer een tweet over die moslims. En nog een keer, ja, hallo. Nou, graag weer eens iets anders. En het is heel subtiel. Het gaat om hele subtiele uh, indrukken. Maar in de sfeer heb ik het gevoel dat we, dat kennen we nou wel... het is overigens een volkomen legitieme positie, de Partij van Wilders. Ik, ik vind ook helemaal niet dat die moet verboden worden... en ik vind ook helemaal niet dat die het zwijgen moet worden. Hij moet gewoon zeggen wat hij wil. Maar of we het interessant vinden, is een heel andere vraag. En ik heb het idee dat we dat wel gehad hebben... en als ik het gedrag van de koningin of het koningshuis... heel sympathiek interpreteerde, denk ik van dat weet zij... En het kan eigenlijk geen kwaad meer. En uh, een hoed op, ja natuurlijk, waarom niet? En wat, als ik dan tegen jou zeg, er ontstaat iets anders, hoe, hoe wil je dat dan kenschetsen, dat andere, wat er dan nu aan het ontstaan is? Nou, ik uh, heb de afgelopen jaar natuurlijk vaak over dit onderwerp gepraat. Hè, van, ja. dat, van dat hogere, want ik hou toch vaak lezingen. En dan niet alleen op de universiteit hoor, maar ook gewoon uh, met gewone mensen, zal ik maar zeggen. Of bij politie mensen. Of bij mensen die. Uh, en al, het interessante is dan. Dus, dus iedereen zit nog in dat. Negativisme. En meestal duurt het een kwartier met een paar voorbeelden. Ik vertel mijn verhaal en na een kwartier zeggen mensen: van, Ja, ja, goh, nou, u het zegt, zo kun je het ook zien. En dat, is, dat kost helemaal niet veel moeite. Het is gewoon even om een hoekje kijken. Even de werkelijkheid van Nederland. Ik had vorige week zelfs een, een journalist en die zei: Ja, nee, maar natuurlijk is dat idealisme er. En die deed alsof we dat al lang weten. Nou, mag dat voor mij best. Maar... Behalve ook <laughs> dat als je de krant leest. Ja. Maar die, die, die was al zo aan het draaien, in die, in die draaien mee... dat hij dit helemaal geen vreemd verhaal meer vond. Dus het is aan het gebeuren. We zijn een draaien en maken. Maar ik weet natuurlijk niet hoe lang dat dat... Bedoel, het kan nog best wel eens een jaartje of vijf duren. Maar ik zal, uh, ik, ik zal even een voorbeeld geven... wat, uh, uh, wat misschien wel uh, een mooie voorspelling. Wetenschap... Ja, doe maar. Ga maar voorspellen. Wetenschap die uh, houdt van uh, hypotheses. Die moeten weer worden en voorspellingen moeten... Ik zal een voorspelling doen. Um, wij gebruiken dus in dit onderzoek de term... het object van toewijding. Hè. Dat is een wat plechtige uitdrukking. Maar het begrip toewijding dat heb ik heel bewust gekozen. Omdat toewijding, en toegewijd je werk doen... of toegewijd zijn aan de samenleving... of toegewijd zijn aan God, dat maakt me helemaal niet uit... of toegewijd zijn aan de natuur... dat wijst op een heel andere houding dan... ik ga voor mezelf. Die toewijding... die term... dat woord alleen al... ik voorspel dat binnen nu en vijf jaar het heel veel zal gaan over het woord toewijding. En dat mensen dat dus ook herkennen... als een vorm waarin ze graag willen leven en werken. En zou dat dan ook betekenen, als we dan toch aan het voorspellen zijn... dat, dat, dat geld een, een, een minder grote rol gaat, uh, gaat? Dat is al over. Is dat al ja. over? Nou, laat ik eens een... We hebben dus, even los van de crisis, want die is natuurlijk wel serieus. Hè? Ja. Dat, daar ga ik niet kleinerend. Is... Nee, nee, nee. Er zijn mensen maar... die hebben daar last van Mensen nee, die ontslagen uh, worden. De, de, heel veel mensen. Ja. Maar de, uh, de bankiers. De bonussen. Dus al die verrijking en die zelfverrijking aan de top van uh, niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de top van de zorgsector bijvoorbeeld. Er is een enorme maatschappelijke weerzin tegen mensen die aan de top een leaseauto en uh, meer dan een premierinkomen. Daar bestaat een grote weerzin tegen. Waarom? Ja, daar, daar zijn die mensen niet voor. Die mensen zijn er om de publieke zaak te dienen. Als het waar was dat wij geld op de eerste plaats stellen, dan zouden we natuurlijk heel goed kunnen begrijpen dat die mensen... Hun, hun, dan zouden we dat ook goedkeuren. Maar we keuren het niet goed. We keuren het massaal af. Bankiers en mensen aan de top van een onderwijsinstelling... of aan de top van een zorginstelling... Daarvan vinden wij dat zij niet voor zichzelf moeten zorgen... maar voor hè, de publieke zaak, voor publieke waarde. Daar zijn zij voor. Dat vinden we groot. En uh, geld is helemaal niet de manier waarop... Uh, voor mij is het voorbij, volgens mij. Maar goed, er zijn natuurlijk ook wel tegenkrachten die uh, zeggen... van, ah, dat is heel goed geld, marktwerking enzovoort. Maar ja, dat is dan een andere filosofie. Ik zit nu intussen te denken aan... Uh... Uh, en dat is een onderzoek dat je nog aan het doen bent nu, volgens mij. Dat is misschien ter afronding wel mooi. Dat heeft hier eigenlijk ook, ook wel weer mee te maken, denk ik. Dat gaat over mensen in buurten ja. die het voortouw nemen. De ja, best person, bedoel je? De best persons. ja. Dat doe je nu. Jazeker, daar zijn we aan het afronden. Ja, en dat dat is, waar hebben, hebben jullie dat gedaan, het onderzoek? In vijf steden. En in vijf steden met een probleembuurt. En we hebben dus gekeken naar mensen die het uitzonderlijk goed doen. En de vraag is, wat zijn dat voor mensen? En waarom doen ze dat? Maar wat bedoel je met uitzonderlijk goed? Nou, die bijvoorbeeld uh, in, uh, in die wijken problemen kunnen oplossen... waar een ander zijn tand op stuk bijt. En die vinden dus oplossingen. En het zijn mensen die in die buurt wonen? Ja. Net als die man in die van in die ja. spreken, ja. dat soort mensen. Ja. En, die dan en die hebben wij gevolgd en waargenomen en ondervraagd... en de vraag gesteld, waarom zijn zij nou zo goed... En dan komt, dus dat sluit goed aan... dat heb je mooi, mooi uh, die link is terecht... daar komt een enorme dosis idealisme uh, bij te bij kijken. Ook wel uh, andere factoren. Maar goed, idealisme... zij doen dat natuurlijk ook niet om zelf beter van te worden. Maar omdat ze echt oprecht geloven... in bepaalde waarden of in een bepaalde mogelijkheid om die waarden... Maar over, over wat voor mensen, in welke leeftijd hebben we het dan? Of varieert dat? Oh, dus alle leeftijden. Dat kunnen ook mensen zijn, soms zijn dat burgers... Soms zijn dat uh, migranten. Soms zijn het politiemensen, soms zijn het mensen in het onderwijs. Soms is het een ambtenaar. Je hebt het overal. Je hebt, dat is, het, dat is het, ja, ook wel het troostrijke van dit onderzoek. Het hogere houdt zich aan geen enkele plek. Idealisme kan overal worden ge, ge, gestald te krijgen. En je moet goed opletten, want vaak dient het zich op een onverwachte manier aan. En is het dan ook zo dat deze mensen, uh, zeg maar ook... Ja, het, volkomen onbaatzuchtig. Nou, luister, laten we even... Volkomen onbaatzuchtig bestaat. Kijk, ik ga ze niet nee, te idealistisch nee, maken. maar kijk, de samenleving bestaat niet uit heiligen. Nee, nee, nee, nee. Dat zijn mensen die hun eigen belang volkomen opofferen. Wat je het meeste vindt, en dat is ook echt in het onderzoek van de laaglanden het hogere naar voren gekomen... De meeste moderne mensen in Nederland die weten heel goed een mix te maken... tussen a, het behartigen van hun eigen belang... Want niemand is gek. Ik bedoel, ik wil er ook wel beter van worden. Maar dat je er zelf beter van wordt, sluit niet uit dat je ook iets voor een ander doet. Dus die vrijwilligers die al een paar keer ter sprake zijn gekomen... die offeren zich niet op. Nee, die, vinden het, die willen ook erkenning. En die willen ook met plezier hun vrijwilligerswerk doen. Maar het, doen van, het, zeggen, het behartigen van je eigen belang en het zorgen voor een ander... gaan heel goed samen. Daar zijn we erg goed in in Nederland. Doe je zelf vrijwilligerswerk? Absoluut niet. <laughs> ik, uh, ik, ik, ik, ik heb uh, in de jaren van dit onderzoek uh, 70 tot 80 uur per week gewerkt... om dit af te kunnen krijgen. Dat is mijn bijdrage aan de publieke zaak... en ik heb geen tijd meer voor vrijwilligerswerk. Is dit... Is dit, is dit... Of dit je kunt het ook vrijwilligerswerk noemen. Ja, laten we, laten we dit dan. <laughs> gewoon, Want dat tweede... Dus ik word voor 40 uur betaald... en die andere 30, 40 uur zijn dus onbetaald. Is dit, het, is dit de bekroning van je, ja, van je werk? Dit is, Dat zeg je heel resoluut. Ja, want die vraag is me vaker gesteld. En ik heb het ook zo begrepen. Omdat in dit onderzoek uh, eigenlijk allerlei onderwerpen... En, en lijnen en vermoedens en inzichten en ervaringen... ook private ervaringen, uh, ja, die ik de afgelopen... ben nu 61, de afgelopen leven, uh, die komen hier bij elkaar. En, en zijn min of meer in één geheel bij elkaar gedacht. Maar goed, je bent nu 61 en volgens mij ben je nog steeds heel energiek. Zeker. Dus je gaat gewoon weer los... Ja, maar kijk, zo'n boek maak je niet elke drie jaar, hoor. Nee, dat snap ik. Wat, wil je nog, wat zou je nog willen doen? Wat, wat voor boek zou je nog willen maken? Ik zou nog heel graag een boek willen maken... Uh, waarin ik uitleg wat de filosofische implicaties zijn van dit onderzoek. Want dit onderzoek is heel empirisch... maar ik heb gemerkt dat bijna geen lezers stilstaan... bij de, bijvoorbeeld het mensbeeld, bijvoorbeeld achterliggende filosofie van waarom je dit zo doet. Ik bedoel, ik doe dit vrij wel overwogen. Zo'n aanpak met verschillende disciplines, dat is niet gewoon van... God, uh, laat, laten we... Ik, ik ga daar heel bewust in te werk, maar uitleggen waarom je dat zo doet. En waarom je de benadering bijvoorbeeld gekozen hebt van dit onderzoek... en waarom ik niet polemiseer en waarom ik zoveel kritiek hebben op de kritische blik. En zo. Al die overwegingen, ja, die moeten een dan mooi een keer verhaal zijn. Nog zo van, nou, ja. Dat zou dan ja, dit hebben. moet nog maar een keer gebeuren. De kritiek, waarom, waarom, waarom, waarom moeten we altijd ja. zo... Maar dan kom je meer in de filosofische hoek. Waarom moeten we uh... altijd zo, zo, zo, zo kritisch zijn? Maar om te beginnen moeten we dit nog maar eens een keer ja. goed te harte nemen, denk ik. Ik wil je bedenken, bedanken voor, voor dit gesprek, Gabriel van der Brink. En ik sprak in Brans met boeken met Gabriel van der Brink, cultuursocioloog. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en lector aan de politieacademie. En hij uh, maakte die mooie studie. De lage landen en het hogere. En er hoort ook nog een ander boekje bij. Eigen tijdsidealisme, een afrekening met het cynisme in Nederland. Volgende week hier tussen 7 en 8 te gast de sociaalpsycholoog Tila Pronk die een boek maakte over hoe liefdewerk werkt. Hartstochten en noem maar op. Maar dat volgende week, dadelijk, na acht uur... is hier twee dingen met Elis Bruin. Twee dingen van Max. Met historica en Koningshuisdeskundige Dorine Hermans... over omstreden uitspraken van het Koningshuis... en over het Wildriaans van Beatrix. Maar daar hadden we het eigenlijk net ook al over. Dus dat sluit heel mooi aan, dat na acht uur...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 Dit is Radio 1.